7 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Rode Kruis is bereid om jihadvrouwen en hun kinderen naar Nederland te halen als de regering daarom vraagt. Het kabinet heeft als uitgangspunt dat vrouwen die naar Nederland willen zich moeten melden bij een Nederlandse ambassade. Dat is nu niet mogelijk omdat ze worden vastgehouden door de Koerdische autoriteiten. Er zitten ongeveer 65 Nederlandse kinderen en hun moeders in Koerdische vluchtelingenkampen. De Venezolaanse oppositieleider Guaido is niet langer onschendbaar. Zijn immuniteit is opgeheven door de omstreden grondwetgevende vergadering. Guaido riep zichzelf in januari uit tot interim-president... omdat hij wil dat president Maduro opstapt. Nu Guaido niet langer onschendbaar is, kan hij worden aangehouden en vervolgd. Na de Panama Papers hebben overheden wereldwijd al meer dan een miljard euro aan boetes en achterstallige belasting opgelegd, schrijft Trouw, drie jaar na de eerste publicatie over de Panama Papers. De miljoenen documenten staan vol met gegevens over belastingontwijking. In, in Nederland is al zeker 8 miljoen euro aan boetes en naheffingen opgehaald, op basis van de Panama Papers.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 Geheel eigen sfeer. Ontdek jezelf. Ontdek de ander. Ontdek Zandvoort. Lente.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 No other. Flawless. Absolutely flawless. Perfection, perfection, perfection, perfection, perfection. Flawless. Absolutely flawless. Perfection, perfection, perfection. See